Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een demonstratie in Brussel is uitgelopen op rellen. Er werd gedemonstreerd vanwege de dood van Ibrahima van 23. Die overleed vorig weekend nadat hij was opgepakt. Zo'n 400 mensen gingen met spandoeken de straat op... om te eisen dat er een eerlijk onderzoek komt... Aan het eind van de protest werd het grimmig, vertelt deze Belgische verslaggever. Want er is veel met stenen gegooid. Het ligt hier vol kassei -stenen. Een politiewagen is ook beschadigd. Daar zijn verkeersborden opgegooid. De organisatoren zelf van de manifestatie die probeerden dat te verhinderen. Maar het liep op een bepaald moment ja, totaal uit de hand. Op meerdere plekken werden brandjes gesticht en twee politiebureaus zijn door de railschoppers vernield. Er loopt nog een onderzoek naar de dood van Ibrahima. Mag president Trump nog een paar dagen blijven? Daar wordt over gestemd in de Amerikaanse Tweede Kamer, het Huis van Afgevaardigden... De Democraten willen dat Trump wordt afgezet. Zij vinden dat hij zijn aanhangers vorige week heeft opgehitst om het kapitool te bestormen. Je hoort onze correspondent. De Democraten willen natuurlijk absoluut een grens trekken. Hè. Ten eerste om Trump in ieder geval ja, dit stempel mee te geven. Dat hij dus de eerste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten wordt. Die twee keer impeached wordt. Dat is een smet op zijn presidentschap. Ook willen ze er met deze actie voor zorgen dat Trump nooit meer president kan worden. De kans dat Trump echt weg moet, is trouwens klein. Daarvoor moet later ook twee derde van de Senaat instemmen met het plan. En de ergste probleemgevallen mochten vandaag eindelijk weer naar de kapper. Dan heb ik het wel over honden. Die konden vanwege de lockdown al weken niet naar de trimsalon... Dat is niet zo handig, legde Nicolette eerder al uit. Zij heeft zelf een hondentrimsalon in de buurt van Hoorn in Noord-Holland. Een labradoodle bewijzen van. Als mensen zelf uh, hebben er vaak problemen mee om dat goed te kammen. Het is gewoon een, een, een vak. Dat wordt vaak onderschat. Maar het is heel belangrijk om een, een hond gewoon uh, goed te verzorgen. Brave Lulu is ook brave. Je wel. Ja, als je die dieren niet regelmatig borstelt en knipt... Ze, krijgen ze allemaal jeukende klitten en zien ze ook niks meer... omdat er haar voor hun ogen gaat hangen. Het weer nog. In het noorden en oosten is er kans op gladheid. Het is daar behoorlijk fris. Vannacht tot wel min 5. In de rest van het land is het bewolkt en blijft het wel boven nul. Morgen grijs en in het zuidwesten kans op natte sneeuw. Het wordt dan een graad of twee. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Shots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 Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie ik Heb gezien, alles kan zo van in goud Het is ander liever een gauw, mijn insteek is ander naar de mouw Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal Dus ik lig wakker, wil de nachten dromen zonder spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag met vrolijk, zie de zon opkomen Ligt wakker in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langs door, Slapeloze nachten The song comes on the wall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 song op 106.9 FM negen I don't Af. We springen in één keer samen, hand in hand, We laten de stroom. 6.9. Zie It begins to be. Every night. so real Thank no. you. my truth or do I feel to how I feel I've wondered wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white I've wondered what it's like to be my friends hope that they don't think I forget about them I've wondered that i was a saint i wonder when i cry into my hands i'm conditioned to feel like it makes me less of a man and i wonder someday you'll be by my side tell me that the world will end up alright. i wonder i wonder right before i close my eyes the only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 Feel fair It's a fairness.